3 uur. Wat er wel met het NWS-journaal. Volgens de familie van de Nederlander die vastzit in Egypte vanwege drone had de Amsterdammer geen enkele politieke bedoeling. De man zou ervan worden verdacht dat hij opnames maakte... tijdens protesten tegen de Egyptische regering. Zijn familie zegt dat er sprake is van een groot misverstand. Ze hebben sinds zondag niets van hem gehoord... en weten niet waar en onder welke omstandigheden hij in de Egyptische cel zit... Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder te bekijken of de man bijstand kan krijgen. De Oekraïne-gezant van de regering Trump is opgestapt, melden Amerikaanse media. Waarom Kurt Volker vertrekt is nog onduidelijk. De naam dook op in verhalen over het omstreden telefoontje van Trump met de Oekraïnse president Zelensky. Daarin zou Trump Zelensky onder druk hebben gezet om zijn democratische tegenstander Joe Biden te onderzoeken... De democraten in het congres bekijken of er reden is om een afzettingsprocedure te beginnen tegen Trump. De nu opgestapte Oekraïne-gezant is een van de mensen die zijn opgeroepen te komen getuigen. Boze fans van voetbalclub Rode JC hebben de man die de club wil kopen uit het stadion in Kerkrade verjaagd. Volgens de fans maakt hij zijn financiële beloftes niet waar. In de rust pakte een groep supporters de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega vast en duwde hem het stadion uit... Daarna ontstond een opstootje met de politie. Waar Kasia is gebleven is onduidelijk. In Qatar is vannacht de marathon voor vrouwen bij de WK Atletiek gelopen. Vanwege de hitte in de hoofdstad Doha begon de marathon met 69 deelnemers vlak voor middernacht. Toen was het nog altijd 32 graden. De 25-jarige Keniaanse Ruth Teach bleek het beste om te gaan met de extreme omstandigheden. Ze finishte in 2 uur 32 minuten en 43 seconden. Het weer nog, het aantal buien neemt af vannacht. Vooral naar het inwaarts voor het droger. De temperatuur daalt dan ongeveer 13 graden. Overdag buien met kans op windstoten. En dan zo'n 17 graden. Dit was het NMS-journaal. Mag het licht? Mag het licht? Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Er zijn ook evenementen in het donker. Dus doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen. Kijk op nacht. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z, Zon. Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I am the party I am the drug I am the party I get out of love me. I'm